uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleid, aanbeveling, beeld en koop. Vrienden, we vinden wel een revueel, zeg. Goedemorgen. Nou, nou, nou, dat is wel een mondvol, zeg. Wilt u dat nog eens even herhalen? U bent de rechtskundig adviseur van, van de Iman-Azistan, de Shiri Hagep II. Ah, ja. Nou, dat klinkt volkomen geloofwaardig, hoor. En u treft het. Want laat ik nou de tweede secretaresse van de vierde bijvrouw... van de grootmoefdie van Bevelania zijn. Ja? Van Hassepoezel, de 24 ste dan natuurlijk, hè? Zeg maar Has. En wat kan ik voor u doen? Meneer Wiels, moment, moment. Kijk even op de parkeerplaats. Nee, ik zie zijn tapijtje nog niet liggen. Maar hij kan ieder ogenblik landen, hoor. Ja, ik belt nog maar even terug. Fijn zo. En doet u vooral de groeten aan Haag, heb de eerste, hè? De oude Haag, zogezegd. Dag, meneer. Fantastisch. Morgen. Oh, was jij er al? Ik wel. Wie was dat? Ik weet niet. Gastarbeider die een extra snipperdag wil hebben, denk ik. Wat zie je eruit? Ja, wat wil je? Hele nacht doorgefeest. Spoeteldag van meneer Biel. Hier, maquettetje. Net klaar. Hoe vind je hem? Eerlijk zeggen. Ja. Even kijken, hoor. Oh, enigszins. Zeg. En waar is de binnenplaats? Binnenplaats? Ja, moeten die mensen niet gelucht dan? Oh, oh, wacht even, ik begrijp het. Het is zo'n open gevangenis. Wel, nee. Oh, gud, wat naar. Ik heb iets verkeerds gezegd. Geen sprake van? Ja, nee. Oh, wacht even. Het is geen open gevangenis. Koen? Is het geen open gevangenis? Nee, nee, het is geen open gevangenis. Nee, toevallig niet. En het is geen openbaar slachthuis en het is ook geen apenrots. Dat ook niet. Gek, hè? Oh, wacht even, dat is het een nieuw station. Nee, nee, nee, een nachtfabriek. Of een nieuwe school. Ben ik warm? Nee, je bent niet warm, nee. Nou, het is in ieder geval geen flatgebouw. Dus dat zie je prachtig? Ja, die vallen altijd nog droefgeestiger uit. Proost. Nou, zeg, vind je het erg als ik het opgeef? Helemaal niet. Vind jij het erg als ik hetzelfde doe? Oh, je weet zelf ook nog niet. <lacht> nee, nou begrijp ik het. Het is een vrije opdracht. Lien, het is geen vrije opdracht en het is wel een kantoorgebouw, Lien. Een modern, zakelijk, functioneel, eerlijk kantoorgebouw. Ja? Ja, dat kan ook. <lacht> weet je, dat vind ik nou zoiets heerlijks van de hele naoorlogse architectuur, dat het zo... Uh... Je gebruikt het woord net zelf al, hè? Dat dat zo eerlijk is, hè? Zo helemaal van. Mensen, hier, alsjeblieft. Het leven is somber. Maar je moet zo'n nodige gebouw, daar zou iedereen hebben ook. Nou, en als je dan die grauwe blubber uit de betonmolen ziet druipen. Nou, dan mag je wrempel nog niet mopperen. Kwetskoek, beton is prachtmateriaal. Zie je wel dat we het eens zijn, hier. Wat je nou net hebt gemaakt, hè? Die melkfabriek. Nee, oh, uh, het was een kantoorgebouw, hè? Nou goed. Nou, daar maakten ze vroeger dus allemaal versieringjes aan. Om de mensen de indruk te geven van... Kom maar binnen, het is hier leuk werken. Dat vind ik nou zo vals, hè? Zo zo zo onoprecht. Dit, dit, dit van jou nou, hè? Dat is eerlijk. Hier kan je van buiten dan zien dat die mensen het daarbinnen het ellendig hebben. Lien. Nou. Dat vind ik een verademing. Dat je van buiten kan zien dat die mensen daar binnen elkaar een beetje het leven zitten te vergallen. Leen, ik ben vannacht de kleren niet uitgeweet, Lien. Dat vijandige grijze beton en die onafzienbare rijen starende glazen ogen met die neonbuizen, dat... Nee, eerlijk, dat vind ik En als zijn gruwelijkheid bijna mooi. Lien. Ja, dat ontroert mij. Gek, hè? Dat vind ik nou, die hele naoorlogse moderne architectuur... Dat Vind ik nou een soort ontluistering van de goede? Soort. Lien? Ja. Nou, ach, je moet maar zo, denk ik, maar maar een leek, hoor. Ja, inderdaad. En ik... Hoi! Uh, Dag, nee, baby. Nou, hier, m'n van Hier hebben we nog een leek, ja? Maar dan toevallig een met welsmaak. Wat jij, Knaap, bruil, ja, hoor. Ah, ja, vier geslachten van bouwondernemers. Dat verloopt zich niet, baby. Joch, hè? Die geestelijke erfenis. Jij moet niet beledigend worden, jij. Toevallig ben ik wel geheel onthouden. Nee, kerel, nee, nee. Even op het artistieke vlak, hè? Even het architectuurgevoelig oog, oh, wijd open, kerel. Dit pakketje. Kenners blik erop en meteen even fris van de leven. Zeg op, wil dat? Is dat? Jep, yep. Is dat lekker in de ruimte? Klikt dat? Wat zegt die stuipenkok nou allemaal, zeg? Hij bedoelt, hoe vind je dit? Ja, u, u, hoe is dat gedaan? Hoe ruikt het? Hoe proeft het? Vibreert het? De boodschap? De idee? De spanning? Die gevel? Dat front? Wat zegt dat? Dat zegt iets? Wat zegt hij? Hij zei wat. Nou. Zie je hem nou wel? Zie je hem nou wel, Terheller? Hij zegt het. Hij zei wat. Hij ziet het. Hij zegt het een beetje opbeholpen die kraap. Maar hij ziet het, hij proeft het, hij ondergaat het. Ga maar door, joh. Ga maar door met wat? Uh, uh. Hier, let op, ik draai hem even. Kijk, hè. Oh, Kijk. Ja. Deze, deze lijnen hier, ja. als ik draaien, hè. Wat, ja. die ja. wat die doen met de ruimte. Wat die doen met de ruimte, Let op, zo. Nou, ja. wat, wat, wat doen ze daar nou met de ruimte? Daar kletsen ze in. Voilà. Je vrouw Terhelle, voilà. En dat is ook een leek. Maar hij ziet het wel, deze kraap, ja. Hij zegt het is zijn eigen simpele taaltje, maar het is wel, jep-jep, tik-tak. en het klikt. D'accord. Muziek. Ja hoor, ja hoor, zeer zeker. Ik versta die jongen nooit. Gek is dat, hè? <lacht> nou ja, hij is nog jong, hè? Zeg, uh, zeg, zeg, Koen. Ja, joh. Waarom heb je dat ding van de zolder gehaald, eigenlijk? Wat? Deze, deze maquette? Ja, die, die, Koen, die stinkt toch op zolder? Wel, nee. Ja, zeker wel. Dat is toch zeker die zeepfabriek die we in Zaandam gebouwd hebben. Die? Nee, dit is het. Nee, wacht nou. Oh, nee, wacht nou, ik Het is dat bejaarde pakhuis in Tilburg. Oh. Ja, nee, nee. Nee, nee, joh, dit ontwerp Ja, nee, je zegt het, dat is het. Nee, nee, nee. Oh, het is het kerk hier in de Middenbeemster. van de toren, waarvan wij de toren de Bromton noemden, weet je wel? Waar uh, heb jij die brontol gelaten, Koen? Nee, dit is geen zeepfabriek, geen bejaardenpakhuis en geen brontol, kerel. O oh nee? Nou ja, dat spul lijkt ook zo op elkaar, zeg. Mijn kaas, zorg. Ja, dan moeten jullie allemaal eens even goed aan me luisteren. O oh ja, goedemorgen. Zeg maar niks. Laat maar maar goedemorgen. Mijn ogen. En mijn hoofd. He. En de rug dan. Slaap, ja, en griep. En die trap dus, hè. Mijn rug, die trap. ah, heb je een trap in je rug gehad? Ze is zacht. Zit, zag die rug van de trap, natuurlijk... Wat, wat zei jij? Trap in mijn rug? Waarom? Hoezo? De onzin, zeg. Wie zouden mij nou... Wie zouden mij nou in mijn rug willen trappen? Nee, weet Nee, ik zou ook richten. Ja. ja. Precies, precies. Wat dat, dat zegt hij eigenlijk? Ik versta de jongen nooit. Nee, nou, laat het maar. Ik ben er niet, zeg. Doe maar op ik er niet ben. Doe maar op ik er niet ben. Ja. Nee, weet jij ook. Doe maar op ik er niet ben. Ja, dat zei die kraandrijver. Die zei dat ook. Tegen wie? Tegen die voorbijganger die net een zak cement op zijn kop had laten vallen. Wat zei hij daar tegen dan? Doe, doe, doe maar net alsof ik er niet ben. Ja, goede grap, de echte biel. Hoeveel humor. Ik ben overigens geen kraambrijver. Nee, vee. Nee, maar een slavendrijver. Oh juist, my. uitstekend. Wat zegt Hij eigenlijk? We staan die jongen, dan laat op maar Dappo. Goedemorgen, chef. Goedemorgen, ja, dat zeg jij na zo'n nacht. Met mijn rug zeggen dan die trap, oe, oe, oe. oe ken je dat te helle hier? Ja ja ja. ja, ja, ja. Hey, Oeh, oe. maar mijn huisarts heeft eens dus gezegd dat het vaak aan de verkeerde maat step in ligt. Ja, doe maar hoor. Ja. Nou, het zal je niet interesseren te helle, maar ik draag geen randeisen. Ja. Nee, nee, dat vermoed ik al. Ja, klets maar aan, hoor. Paul, wat jij? Ja ja chef. Ja ja. Ja ja chef. Ja ja. ja, ja, chef. ja, ja. Vooral altijd meepraten, hoor, Pol. Geen eigen standpunt hebben. Wat zou het? Ik bedoel mijn rug, Paul. De trap. Ja, dat is een nare zaak, chef. Ja, dat is een nare zaak, chef. Mam, je weet niet eens waar het over gaat. Of wel soms? Nee, chef. Waar gaat het over, chef? Ah. Dan probeer ik je dan wel een half uur duidelijk te maken, Pol. Dan moet je luisteren, Pol. Graag, chef. Mijn rug, Paul. De trap, Pol. De treeën van de trap, Paul? Ja, chef. Ja, chef. Hij ja, begrijpt het nog niet. Wat is daarmee, Po, met de treeën van de trap? Wat is daarmee? Uh, die kat de krat eraf, chef. Nee, Paul. Nee, chef. Uh, sorry, chef. Die, uh, die krat de kat. Uh, uh, moment, chef. Het is uh, de kat, trap, de kreten van de... Uh, mm. Nee, nee, nee. De trap kat de prikken van de pak. Zeg daar al geen woord meer over de kat? Bij mij hierover een kat, zeg. Nee, Doomy, Ja, ik heb het over Doemi. dan. Uw vrouw? Precies. Griep zegt Doomy. heeft griep. Ik ook. Ik sta stijf van de griep. Maar ja, ik zou wel door. Maar zij, zij zegt Doomy dan Pantelindus mevrouw hè. Dat is raar hoor. Dat heeft ze eens in het jaar. Griep, Doomy, -me. de meid. Ja, maar dat is een heel vreemd ding, weet je dat? Dat is heel ontroerend eigenlijk. Kun je het voorstellen, Paul? Ja, chef. Nee, chef. Nee, chef. Nee, Paul. Want je denkt. Griep. <grijp> nee. Kort, Rimmerig. Naar een toestand. Ja. Ja, daar, ja, nee. Bij ons. Maar bij Doemie. Dat dus mijn echtgenote. Bij haar. Nee, nee. Geen spoor. Kort, Rimmerig. Helemaal niet. Zij. Maar. Wat wel. Bol. Wat wel. Dat is hele ontroerend. Eigenlijk zegt zij slaapt Paul Die slaapt, chef Wie zegt dat? Dat zegt u, chef Precies, goed, Paul Goed opgelet Goed opgelet, deze kind Die slaapt eigenaardig, hè En hoe? Hoe gaat dat? Ja, dat is ook al iets uiterst merkwaardig, zeg Hoe dat gaat, hè Dat hou je waarschijnlijk niet voor mogelijk, zeg Maar dat gaat voor de ene minuutje tanden. andere hm? dat Gaat gewoon voor de ene minuutje tanden. andere, zeg Waar je bij zit, hè dat is een heel ontroerende ervaring, hè? ja ik weet het nou, maar even zo goed, hè? dan zit ik daar, niet, hè? ik ben bezig met iets, ik rook een sigaar, ik drink een borrel, of wat dan ook, bezig met iets, ik kan nou eenmaal niet stilzitten en niks doen, en dan opeens heel aangrijpend, heel aangrijpend eigenlijk, hè? dan zegt ze met zo'n zoet stemmetje, bobber nou ah, dat ben, ben, ben, ben, ben ik dan hè bobber ik bobber zij Doomy, ik bobber zij Doomy, onder elkaar dan bobber en doemi ah, speels bijnaampje van vroeger nog dat groeit zo hè dat je niet beter meer weet het speels element mag wat op de achtergrond geraken maar de goede verstandhouding is er niet minder om bobber Doomy, Doomy, bobber goed zo is er in elk huwelijk dan wat. Waar had ik het eigenlijk over, jongens? Over de twee. Ah ja, zeg dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan zegt ze dus ineens met zo'n zoet stemmetje. Dan zegt ze opeens: van En dan voel ik, ja, voel ik de ogen op kan slaan. Van mijn werk dus. Mijn sigaar of mijn borrel. Voel ik de ogen op kan slaan, is het gebeurd. Dan slaapt ze. Griep. Geen koorts, niet rillerig, maar slapen geblazen. P -p -p -p -p. Hè? Drie dagen alleen. Paul, trouwens, je hebt het gisteravond zelf gezien. Hè? Ja, nou u het zegt, ja. ik vond haar wel wat stilletjes. <laughs> stilletjes? Die vrouw zat te slapen, Paul. Die weet van niks. Rare toestand, hoor. Moet je nog gasten hebben ook? Nette mensen, mogelijke opdrachtgevers. Dus nette mensen. En dan uitgerekend. De Ziri Hagep uh, de Tweede. De, de wie? De Ziri Hagep uh, de Tweede. Nee, de imam van Aziestand. Jawel, met zijn kind. Hoe weet jij dat? kennen uh, hè nee, nee. Ik, ik zei maar iets hoor. Ja, nou, kijk maar uit je zijn buurt met wat je zegt als vrouw. Want hij heeft er veertien tenslotte. Veertien wat? Vrouwen. Aziestand, zeg. Zo'n olierijke daar ergens achter Persië. De Iman zelf. Wat wil je, te kusten te keuren, verdient een miljoen per dag, bron, ga maar na. <lacht> of hou je er veertig, hij heeft maar te kikken, dat, dat, dat, dat krijg je dan op bezoek. Ja ja, ja ik, ik, ik, weet, ik weet niet hoe, maar het is geen prettig zaken doen eigenlijk hoor. Ja kijk, het is niet op gelijke voet, dat praat namelijk gemakkelijker. Maar ja, hij veertien vrouwen tegen ik één, ja. en dan nog een slapende. Dat geeft ook wel zo'n eigenaardig sfeertje. Bij de entree al, hè. Dan zeg je zo normaal mogelijk, mag je me voorstellen, dat is mijn vrouw. En voordat je het uit hebt kunnen leggen, zegt die man iets tegen de. Ja, maar, maar zij zegt niks terug. Die kan je naast de oor een kanon afschieten. Ze slaapt, ze heeft riep. Dus, dan zie je bij die man een luikje dichtvallen. hè? Ja, ja, die kan daar geen soukulaa van maken van die slapende vrouw, menselijk. Kan je hem niet kwalijk nemen. Dus, ik bedoel, die denkt soms wijs, soms eer. Dit is zeker het volk van slapende vrouwen. Dus laat ik niet gaan zitten schetteren. De mensen, dat denk je, dat hij dat denkt. Voel je wat leesdreun? Breun? Dus na een minuut of tien zeg ik... U hoeft echt niet te fluisteren. Excellentie, zeg ik hè. Die daar... Die slaapt door alles heen, die hebt griep. <lacht> Blijkt dat die man van zichzelf zo'n klein stemmetje heeft. Veert die vrouwen, wat wil je? Probeer jij je stem maar eens heel te houden. Jee, had hij die allemaal bij zich? Die vrouwen? toen nou zeg, die man is op zakenreis. Die wil ook wel eens met anders. Die wil ook wel eens zonder. Veert die vrouwen, jawel. Dan moet je er middenin zitten, zeg, dan piep je wel anders. Die man kon alleen nog maar fluisteren. Die zat mij gewoon te benijden om die ene... met die griep... voor hem een oase van rust. En zijn kinderen? Daar zeg je het. Zeg maar... zwans levenstragedie. Gekke Dat de mensen zorgen... vaak daar liggen... waar hij overvloed... lijkt te hebben. Zoveel? Zoveel? Eén? Eén kind... Geteld en geprezen, één. Eén, Eén kind, terwijl. Op veertien? Eén op veertien? Nee, weet. Ja, ja, ja, ja. Dat zeggen ze dan, hè? Eén op veertien. Maar oliezuipen bij de liter, maar dat vertellen ze er niet bij, natuurlijk. Kinderen, nee, beef. Dat meisje, en ik hoop, dat meisje, hè? Ja. Ik hoop dat je dat netjes thuis gebracht hè, boy. Wie? Ach, oh, was het een meisje? Ja, ja, noem het geen ramp, zeg, voor die man. Die zijn dan niks waard daar, vrouwen. Nee, die spaar je op de koffiepunten, bij wijze van spreken. Die man moet een jongen hebben. Ah, wat is een man zonder jongen? Jij moet een opvolger, een vent. Veertien vrouwen, jawel, maar hou maar prins. Die is ten einde raad, die man. Hij zegt ook, ik doe er al wat ik kan, maar wat wil je? Ik sta er ook maar alleen voor. Ja, dat... dat... Dat zei die kraandrijver het ook toen hij die voorbijganger de tweede saksement op zijn kop liet vallen. Hè? Ja, we hebben het nou over de imam van Alzheimer. En niet over een saksement. Nee, vee. Nou, nou, nou, op mij maakte die anders wel een enigszins fossiele indruk. Ja, wat komt die man hier eigenlijk doen? Die, die, die komt hier zijn centen beleggen. Dan is die man zijn tweede ellende. Een miljoen per dag. Weg te zetten. Ga er maar, achter, ga er maar even aan staan zetten. Nee. <laughs> Dat is één jaar leuk. Maar dat komt ook een keer een eind aan. Hij zegt, het wordt mijn veertigste kantoor. En die rotolie die blijft me groot maar uitgulpen. Nee, hey, die krijgt er niet cadeau hoor, die man, oh. Chef, het spijt me, maar ik blijf het een zeer onfris onderwerp vinden. Jawel. Te weten hoe die man zijn enige zorg zijn miljarden zijn, chef. En hoe hij zijn eigen onderdanen veroordeelt tot een leven van kommer en armoede, chef. Laat hij de grond verdelen onder zijn arme boeren, daar. Ja, daar zijn die arme boeren op Paul. Op nog een lap heet zand erbij. Laat hij voor die als koeien kopen en pluimvee en zaaigoed, goed, maar nee hoor. Nee, maar ja hoor, Paul. Vooral zaai goed in een land dat zopt van de olie. Maar dan wel aardappels, Paul. Steek in de grond je blanke beverlander, spit het uit en hup, weer een oliebol. Ja, u kunt zeggen wat u wilt, chef... maar de verhouding rijk-arm in die landen is volstrekt immoreel. Ja, ja, bemoeisig, Paul. Je stomme westerse welvaart opdringen willen. Mensen die lekker in een tentje door het land parlevinken... ...in een bedompt nieuwbouwfletje zetten. Nou, chef, neemt u maar van mij aan... ...dat u van de ontwikkelingsproblematiek geen kaas vergeten hebt, hoor. Nee, nee, nee, nou, dat idee moet je aan het eind van de maand... ...dan eens aan je lieve vreemdje proberen te verkopen, Paul, hè? <lacht> Op het moment dat er iemand in het stervis heet... De assistant van de inhoud van jouw loonzakje... een zak drie draads breibol krijgt aangeboden. wat zo gaat het. Zo gaat het helemaal niet, chef. Dat zijn de uitzonderingen. Ja, ja, ja. Klaar ben je met je uitzondering. Ik begrijp die mensen niet. Die man die was al in tranen. In tranen? Ja, dat leek wel. Dat leek wel. Dat was zo. klein onhandigheidje mijnerzijds. Na nou, dat misverstand met dat fluisteren. Wat moeilijk is weer met die slapende vrouw erbij. Griek. Dus wat doe je... Ik denk, eh, ik schenk gauw een paar borrels in. Dat breekt even, hè. Nou, zeg dat wel, zeg ik schenk in. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, dat is de nationale frisdrank. <lacht> Gij nieuwsgierig. Ik zeg, denk erom, dat sla je in één keer achterover. Feestelijke sfeer, ambiance. Hè? Dat, ik doe het voor, van huppakee. Hè? En hij doet het na, van happakee. Onbeschrijfelijk. zeg <lacht> Of hij van vorm veranderde. Of hij ging opstijgen. Ik denk, die gaat dood. Ik denk, pak de polis maar. Het is gebeurd met de inman. Gewoon, zeg, van een borrel. Maar nee, hij bast in tranen. Hij begint onmenselijk te hoesten en hij blaft. Er zit er alcohol in. Ik zeg, nou en op. en is een beetje. Hij zegt, dat mag ik niet. Ik zeg, ik ook niet. Maar we hebben er best een jaartje voor over. Wat jij, ja, kijk eens, nou lach ik erom. Maar hij, hij mocht het niet van zijn geloof. Stel er even voor, zegt, het is toch je borreltje, hè? Zo'n dokter, Allah. Daar valt de hand mee te lichten. Daar kan je omheen. Die vraagt eens een keer of je nou miniseert. En je zegt, ach dokter, wat wil ik u zeggen? Redelijk. En dat moet die man dan aannemen. Maar je geloof zegt speel dan maar eens randje dat red je niet als mens zijnde trouwens ik zag het voor mogen gebeuren die man van dat ene borreltje of ze hem op bliezen maar ja wat wil je je geloven ja hij, hij had wel iets schichtigs toen ik binnenkwam. ja ja en dan ga jij hem in zijn gewetenscrisis nog even je eerste ontwikkelingshulp bij ongevallen toedienen zegt het is mij een raad hoe ik die man nog iets heb kunnen verkopen maar dat hebben we dan wel aan neef even te danken Knap werk, boy. Nee, wat deed hij dan? Nou, dat meisje. De prinses. Prinses Iziana. Keurig kind, Nee, hè? Sjaan, ja, een ja, beetje eenkenner, Sjaan. Hij wil dat kind hier achterlaten. Wil je een westerse opvoeding geven? Heeft hij zelf ook gehad op de borrel nadal. <lacht> Maar dat was uitstekend, hoor, Nee, heeft die hoffelijke wijze. Waarom zei je daar even over dat meisje ontfermde? Dat bracht de zaak weer helemaal op niveau. Ja, dat wij je het wel wel, ja. Precies, wat zegt hij toch zijn staan hier die jongen ook. <lacht> nou ja, goed, oké. Okay. Maar dan maar mijn rug, zeg mijn rug, die trap, zigzag mijn rug van de trap. Ja, en nou dan weet ik nog steeds niet hoe je met die rug op die trap terecht bent gekomen. Hoe? nou gewoon bij het te bedden gaan. <lacht> met Doemi, Tante Lien, dan of mevrouw, slaap ik dan wel? Nou, die zal ik even te bedden dragen, nietwaar? Ik kan er toch niet laten zitten? Maar ik vergeet, ik vergeet dat, dat zij iets is aangekomen, <lacht> dat vergeet ik, ik doe dat gedachteloos op willen dragen. Grote vrouw, moet je rekenen, maar. en opeens bij de trap is het Willy uh, gebeurd, daar kan ik er neerzetten. 3-4. Nou, toen ben ik er maar naast gaan zitten, wat, wat moet ik, maar. ik kan toch moeilijk je val op 3-4 parkeren en dan rustig naar bed gaan. Nee. Nee, nee, precies, nee. En toch moet ik geslapen hebben. Ja. Ja. Want om zeven uur hoor ik boven de wekker aflopen. Ik geis me omhoog met mijn rug. Ze doen me daar rustig de haar te doen, zeg Ze ziet me in de spiegel en ze zegt. mooi. ik word vandaag wakker op 3-4. Die was wakker geworden, zeg. Kennelijk een lichtgriepje geweest. Maar ik ben mooi met 3-5 in de rug. Nou mensen, hup, hup, hup, hup, hup, aan het werk. Ho, ho, ho, wacht even, ho, uh, vanmiddag komt de imam, uh, de imam van Assistan, die komt kijken naar de maquette. Over sta je daarmee? Is klaar, chef? Klaar, ah, mooi werk, pol. Dan, dan weer mooi, mijn jongen. Ben ik nu schierbaar. Hou hier, man, hou hier. Nee, nee, ruim de blokkendoos van je weg. door. dit is geen school. Dat is geen blokkendoos, dat is de zeepfabriek. Ja, klets, ren er wel op die troep. Oh, hup, hou wel eens wat. Uh, chef, uh, dit, dit is een, een klein misverstand, chef. Uh, dit is de maquette, chef. Ah, kijk eens aan. Daar dacht ik een klein wat zeg je, Paul? Ik, uh, ik zeg, ik, uh, ik, ik, ik zei dat dit, dit is inderdaad de nieuwe maquette voor het nieuwe beleggingsadministratiepand van de Iman van Azistan, de Shiri Haagab de tweede, chef. Ja, uh, uh, niet de eerste, toevallig. Uh, nee, nee, de, de, de tweede, dacht ik, chef. Uh, uh, jawel, dan, ja, dan is er dus nauwelijks nog misverstand mogelijk, Paul. Nee, chef. Nee, chef. Maar waarom dan een patat tempo? Waar zijn de pilaartjes, Paul. De minaretjes, Paul. De kroek om En de veertien vrouwen verblijven in de plek van het gouden bad, Paul. En nou eruit, Paul, en als de blikken van het werk. En dan nou bouw je een paleisje, Pol en geen poppertjespaleisje. Ja, chef. Ja, chef. Nee, chef. Je, je, je, zit u het erger als, als ik dan van deze gelegenheid tevens gebruik maak... om een ontslag aan te bieden, chef? Nee, Paul, dat vind ik niet erg... En als ik nog eens wat mag zeggen. Ah, ah, telefoon. Paul, blijf hier blijven. Kan je meegenieten, mijn compagnon? De vrienden van de het ook Ja, die weet ook van niks, zeg, let op. Van ons Poppertjespaleis. Tegen fancy verkocht aan de oude echtbreker. Oh, dag, George. Dus, George, jawel, hinderman, mijn compagnon, zijn gezicht, Ja, hier komt die schat. Ja, schat Klap op jou. Zeg, ze gezicht, Kan ons ja goed maken, die orde, let op. Give hier heen! Hallo, hallo, Biels hier. Ja, meneer, Leuk die bel. ik had u net even een kont willen doen. Ik zeg, ik had u even... Juist, u stond het goed, kont willen doen, ja precies, ja. Ik had u even... Oh, ga u gang, ga u gang meneer Rinderman, ja. Ah, oh, ja, de rechtskundige adviseur van iemand van Azizpan heeft u gebeld. Ja, nee, dat wist u nog niet meneer man. Daarvoor wilde ik ook net kont doen. Maar gisteravond, wat zegt u? buitenlandse zaken zegt u meneer Rinnemann hé hey, maar de BVD de rijksrecesse meneer Rinneman, als u niet astrant is onder het kont doen door ik bedoel ik waarom heeft u het? prinses Isana ja ja ja nee die is gisteravond door nee, een EV4 ja. spoorloos niet thuis gekomen, zegt u in het hotel niet men heeft mij de hele nacht gebeld maar dat kan niet ik zat op twee 4 ik bedoel ja, dat begrijp ik moment TV Recent. Prinses Ishara zeg. Waar hij, wat hij die bij het gelaten, zeg. Waar zijn jullie heen geweest? Nou ja, kijk, die natel, hè. Die moest en die zou een keer op de dam slapen, ja. Ja, oh nee, gelukkig. Opgelost, meneer, in de hoogheid de natel. Uh, de prinses bedoel ik. Die heeft even op de dam. Om op de dam, te nee, je. ja, ja. ja, ja. En daar hebt ze kennis gekregen aan een zweet. En die wou naar Napoli, want daar had hij zijn gitaar laten leggen. Of hij wou naar een dorpje in, in Marokko. Maar hij wist niet waar dat lag, dus zodoende. Dus zodoende, maar dames en heren, hoort u het, meneer de man Met een Marokkaanse gitarist, dat weet een Nee, een zweet, daar hou je naar ja, buiten. Ja, dat zei die kraamdrijver het ook toen er voorbij voorbijganger de derde zak de met de had Ja, juist, ja, ik wil waanzin, meneer Ritterman, luister even. Ik wil nog even doorgaan met het tronnen doen. Ik wil nog even blijven van een Zweedse kraamdrijver. Nee, wou herstel. Laat ik het.